11 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Luchthaven Schiphol kampt de rest van de dag met annuleringen... en vertragingen na de stroomstoring van vannacht. De storing is voorbij, maar de drukte op Schiphol nog niet. Vanwege de meivakantie is het extra druk. Door de storing viel aan het begin van de nacht in Amsterdam-Zuidoost... de stroom uit, waardoor 18.000 huishoudens werden getroffen. Door deze storing viel ook op Schiphol het check-in-systeem uit... waardoor er grote drukte in de vertrekhallen ontstond... In verband met de veiligheidssituatie werd de luchthaven een uur lang afgesloten. Vanaf een uur of zes konden mensen weer inchecken. De toegangswegen gingen toen langzaam weer open... maar het is nog steeds erg druk op de wegen rond de luchthaven. De grote stroomstoring in Amsterdam die ook de problemen op Schiphol veroorzaakte... is helemaal opgelost, meldt Liander. De laatste 3200 huishoudens in Amsterdam-Zuidoost... werden rond 10 uur weer aangesloten op het net... Nuon werkt op dit moment hard aan het herstel van de stadsverwarming. Volgens een woordvoerder kan het nog wel tot het middaguur duren... voordat het warmte net weer op temperatuur is. Berichtendienst Telegram kampt ook nog met problemen door de stroomstoring. Gebruikers van de dienst in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika... kunnen op dit moment geen berichten versturen. De stroomstoring ontstond om kwart voor één vannacht. Waarschijnlijk in een onderstation van Tennet. Daarbij werden zo'n 18.000 huishoudens getroffen. Bij een frontale botsing bij het dorp Hoek in Zeeuws-Vlaanderen... is een 19-jarige Roemeen om het leven gekomen. Hij werd door de klap uit de auto geslingerd en overleed ter plekke. In de auto van de tegenligger raakte de 48-jarige automobilist bekneld. De brandweer haalde de man uit Iersingen uit de auto. Hij werd met zijn medepassagier, een meisje van 16... zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeval was de N682 in Zeeuws-Vlaanderen... enige tijd afgesloten.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 Waar alles is gericht op de ontwikkeling van uw kind tot professional, inclusief baangarantie. Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn op Luzak.nl. Historisch Nieuwsblad. Onthullende feiten, verrassende verbanden. Een nieuwe kijk op de wereld van nu. Deze maand aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Met een portret van verzetsheld Henk van Randwijk en het oorlogstrauma van Korea. Ga naar de winkel of naar historischnieuwsblad.nl. Historisch Nieuwsblad. Beter weten.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 Met Michael Citroen en Jos Poon. Ja, welkom terug bij OVT. Het is bijna 1 mei, de dag van de arbeid iemand daar eigenlijk nog wat aan? Doe jij daar wat aan? Ja. Is, nee, ik denk dat alleen in het willem Dreeshuis en op het kantoor van Ron Meijer, voor zover hij geen andere zorgen heeft, dit nog gevierd wordt. Ja, de arbeid adelt en is zaligmakend, dat was toch lang de leidraad. Straks in de documentaire serie Het Spoort terug, de aflevering van vandaag met de titel Luie Donders over het verzet in de jaren tachtig tegen het arbeidsoïtos. Ieder jaar kiest de Stichting Jonge Historici... met behulp van een vakkundige jury, de Jonge Historicus van het Jaar. En deze week werd de nominatie bekend... van de laatste drie finalisten voor de titel. En bij ons is Simone Vermeer, de voorzitter van de Stichting Jonge Historici... en een van de kanshebbers, Rianne Oostrom. Hartelijk welkom. Um, Simone, om te beginnen bij jou, um, voorzitter van de vereniging. Wat doen jullie voor Jonge Historici... Nou, wij zijn een uh, Stichting, geen vereniging, zeker heel even bij. Wij um, hebben een, uh, een website waar we uh, het doel hebben waarmee, waarmee we het doel hebben om um, jonge historici een, een podium te geven. Um, en dat doen we door uh, hun onderzoek te publiceren en ja. door evenementen te organiseren waarbij zij zelf letterlijk op het podium staan. Ja. Dus en, en, en iedereen, alle jonge historici kunnen zich aansluiten? Ja, in, in principe wel, ja. Uh, we, op dit moment hebben we vooral veel uh, mensen die voor ons schrijven... of zich voor ons inzetten, die ja. in de masterfase zitten... of net in, uh, afgestudeerd zijn. En, en om nou in aanmerking te komen voor de prijs... de beste histori jonge historicus van het jaar... wat moet je daarvoor doen? Nou, wij zoeken hier iemand die uh, zowel uh, naar de, de achterban kan uh, representeren. Dus dat moet iemand zijn die, uh, um, nou ja... Uh, een jong historicus is die uh, voor een heel brede groep staat. Yeah. En tegelijkertijd moet hij ook uh, kunnen inspireren. Dus uh, eerstejaarsstudenten studenten die uh, beginnen met studeren, die kunnen eigenlijk nog alle kanten op. En die kunnen dan naar de jong historicus van het jaar kijken als een inspiratiebron. En hoe lang ben je jong? Oh, tot welke leeftijd ben je een jong historicus? Nou, voor, de, voor de eerste ronde, toen we een uh, longlist maakten, toen uh, was er, waren er eigenlijk drie harde criteria. De uh, kandidaat die moet door iemand anders genomineerd worden. Mm -hmm. hij, mag, hij of zij mag niet ouder zijn dan 30 jaar. Yeah. En, is in het dagelijks leven nog steeds bezig met geschiedenis. En dat kan uh, in de breedste zin van het woord zijn. Dat zijn leraren, promovendi, mensen die in de culturele erfgoedsector werken. Um, en hoe komen die mensen dan onder de aandacht van jullie? Uh, bijvoorbeeld door uh, de finale avond die we organiseren op 28 juni. Dat is een, uh, een uh, avondvullend programma. Met een, uh, een keynote van een nog niet zo oude spreker. Een aantal mini-presentaties van mensen die in, uh, ook weer in de breedte van het werkveld aan de slag zijn. Allemaal yeah. jonge historici. En die proberen wij zo allemaal in de schijnwerpers te zetten. Ja, en Rianne, uh, jij voldoet. Uh, Rianne Oostrom, jij voldoet aan al deze criteria. <laughs> ja, ja, dat, dat is al heel knap. Ja, jij, jij moest naar Arnhem, geloof ik, hè, deze week om, om ja, jezelf klopt. te pitchen. Als, naar het Openluchtmuseum. Uh, ja, uh, wat, heb, wat heb je daar moeten doen? Uh, nou. Eigenlijk hadden we maar één minuut om onszelf te presenteren... aan alle volwassen historici die daar aanwezig waren. Gearriveerde historici. Um, en ik heb toen gewoon iets verteld over mezelf. Um, ik ben in het dagelijks leven journalist uh, ja. bij Trouw. Op de zorgredactie werk ik... Um, en daarnaast in mijn vrije tijd schrijf ik een boek over moffenmeiden. Het kouknippen van moffenmeiden. Dat gebeurde nou ja, tijdens de bevrijdingsdagen. En eigenlijk uh, is daar nog best weinig onderzoek naar gedaan. En ik ben daar ooit op afgestudeerd uh, tijdens mijn geschiedenisstudie. En uh, toen heb ik heel erg veel omstanders geïnterviewd. Dus mensen die daar ooggetuigen van waren. En uh, toen mijn scriptie af was, bleef ik eigenlijk nog steeds brieven krijgen. Van mensen die dat gezien hadden of die dat in hun familie hadden meegemaakt. En zodoende had ik zo'n enorme bak archiefmateriaal. Dat ik dacht, ja, ik kan dit natuurlijk niet zomaar ergens in mijn la laten liggen. Is het is natuurlijk ook een heel mee. spannend onderwerp voor mensen. Nou, klopt, ja. ja. Um, en je hebt dat in één minuut moeten pitchen voor... en je zegt net voor gearriveerde historici... dus de mensen die beoordelen of de jonge historicus echt... de jonge historicus van het jaar moeten worden. Dat zijn weer ouderen? Nou, dat is inderdaad... inderdaad de jury is wat ouder dan de jonge historici. Ja. Maar ja, ja, die hebben wat meer ervaring, denk ik, dan... Ja. Om, om, ja, nou dat, dat is zeker waar. Vertel nog heel eventjes. je bent dus nu. Je bent journalist, maar je bent ook een boek aan het schrijven over die moffenmeiden. Ja, dat klopt. Um, nou ja, daar ben ik eigenlijk al dus best een tijd mee bezig. Ik hoop ook dat het een keer afkomt. Waarschijnlijk wel. Maar en dan kun je niet, een overtee daarover vertellen? Nou, wie weet? Okay. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Um, nee, in dat boek probeer ik eigenlijk. Um, Heel erg veel verhalen die ik in die tijd heb verzameld over hoe dat ging, dat kou knippen. Want dat ging eigenlijk door het hele land gebeurde dat. En het ging overal uh, nou ja, op eenzelfde manier, maar ook soms nou ja, op, een, op een juist andere manier. Ik heb bijvoorbeeld een verhaal opgetekend, dat is één hoofdstuk uit mijn boek. Het gaat over een, uh, een man uh, in uit Utrecht, wiens moeder het overbuurmeisje kou knipt. En ik heb ook een verhaal uh, van een man die eigenlijk vlak voor het overlijden van zijn moeder erachter komt... dat zij zelf is kou geknipt en dan op zoek gaat naar haar geschiedenis. Dus het boek gaat ook heel erg over... wat heeft dat kou knippen van moffenbeiden... ook nou voor effect gehad op volgende generaties? Ja. Je hebt ook andere kandidaten gehoord... die met jou samen in de race zijn, denk ik Ja, aan. zeker. Ik Kunnen die aan je tippen... <laughs> Nou, ik denk het zeker wel. Ja, ik vind dat iedereen, uh, iedereen een goede kans maakt. Natuurlijk is het aan de jury uh, om dat oh. straks te bepalen. Doen die weer hele andere dingen dan jij? Um, nou, ik denk wat, wat ons verbindt is dat we alle drie wel heel maatschappelijk ook actief zijn, dus ik ben dan journalist, dus ik probeer daar in dat werk probeer ik ook heel erg naar de historische achtergrond die ik heb te gebruiken. En een van de andere kandidaten Tom, die is uh, weer actief in de politiek voor het CDA. Tom Scheepstra ja, is dat. Tom Scheepstra en Lise. Uh, Koning. Ja, die doet bijvoorbeeld onderzoek naar uh, naar Zwarte Piet en de historische. Oef. Nou ja, dus dat zijn allemaal wel interessante, relevante maatschappelijke onderwerpen waar is we ons de, mee bezig hebben. Is de halen. jury er al uit? Je mag het niet verklappen, dat begrijp ik wel. Maar volgende week wordt het bekend, geloof ik? Of nee, nee eind, juni pas, juni. eind juni wordt het bekend. Is de jury er al uit wie het Nee, dat worden? is echt een live uh, beslissing. En die beslissing wordt genomen op het plan dat alle drie deze kandidaten nog gaan opstellen. Zij zijn namelijk als zij winnen een jaar lang uh, ambassadeur voor Stichting Jonge Historici en voor Jonke ANG. Want we organiseren deze verkiezing samen met Jonka KNHG. Uh, dat is het uh, ja, de vakorganisatie. Koninklijk Nederlands Historisch ja, zo, zo. Genootschap. Precies. Toch? Henk ja. Wessel? Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap is het. Ik heb het laatste gemist. Nou, we komen er <laughs> straks op terug. Ik denk ja. dat ik voorzitter ben van de Stichting voor Oude historici. Ja. Die ja. heeft toch maar één lid, de Partij van Wilders. Ja. Ja. Ja. En uh, dat plan dat wordt dan tijdens de finale avond gepresenteerd door alle drie de finalisten. Ja. En uh, op basis daarvan, dat wordt dan de doorslaggevende factor tijdens uh, nou ja, tijdens de beslissing van de jury. Kan je nog iets winnen? Uh, uh, is het de eer of uh, zit er ook iets aan vast? Het is de titel, het is een mooi boekenpakket en een trofee die uh, nog ontworpen wordt. Dus dat wordt wel een, unieke, een uniek verzamelobject. Oké. Okay. Ja. <laughs> Heel fijn dat jullie bij ons waren. Simone Vermeeren, die is de voorzitter van de Stichting Jonge Historici en van de, een van de kanshebbers, uh, Rianne Oostrom. Heel veel succes uh, uh, eind juni, fijn dat jullie hier waren en er moet inderdaad veel okay. aandacht zijn voor Jonge Historici. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Bij ons, u hoorde hem net al even, schrijver en historicus H.L. Wesseling... jarenlang hoogleraar aan de Universiteit van Leiden... kenner van zowel de vaderlands- als de koloniale historie... en natuurlijk kenner van de Franse geschiedenis... en daar verluidt ook de Franse keuken... U zei ooit, uh, meneer Wesseling, eigenlijk luid te zijn... maar niets is minder waar, want u heeft alweer een bundel gemaakt... Uh, waarin ditmaal artikelen over de Scrabble Universiteit... Franse wijn, gastronomie, de Franse identiteit en nog veel meer. Ja, en we gaan het dadelijk hebben over een heikel... min of meer actueel onderwerp, namelijk over het kono kolonialisme en ons schuldgevoel. Dat vraagt om commentaar van een ouder en wijze historicus. Maar eerst even, meneer Wesseling, ik weet niet of u het nieuws een beetje hebt gevolgd deze week. We zagen op de televisie, op het Amerikaanse congres, zagen we Macron, de Franse president, Trump eigenlijk een beetje de les lezen, dat hij het als wereldleider een beetje liet liggen. Is dat een gewoonte van Franse presidenten? Er zijn zeker heel bekende Franse presidenten... die heel veel andere presidenten de les hebben gelezen. Ik denk natuurlijk in de eerste plaats aan Charles de Gaulle. Die deed eigenlijk niet heel veel anders. Maar, ach, kijk, mijn staatsbezoek is natuurlijk... zijn allerlei regels van wat je doet en wat je niet doet. En dat wordt allemaal heel nauw gewogen. Een staatsbezoek van drie dagen, dat is nogal wat. En dat alleen al het feit dat Trump... Macron drie dagen de tijd geeft wat hij aan Merkel niet gedaan heeft. En May zeker ook niet. Dat is toch, denk ik, een belangrijke illustratie van het feit... dat Macron aanzien geniet. Misschien ook door zijn persoonlijkheid, door zijn optreden. Eh, ook door die bijzondere manier waarop hij Trump heeft onthaald op 14 eh, Zo ja, dat Trump zei, dat moeten wij ook hebben. Allemaal vliegtuigen, tanks over de Champs-Élysées staan laten zien. Hoe groter zijn. Dus er is iets tussen die twee mannen. Fysiek zie je dan Trump toch weer domineren. Die is natuurlijk ook groter, forser, zwaarder. Macron is niet klein, maar vergeleken met Trump zijn veel mensen al gauw een beetje klein. Ja. En dat geldt ook voor Macron. En ja, als hij dan pluisjes van zijn schouder gaat vegen, dat wordt wel helemaal een beetje dwaas. Ja. Maar ik denk dat Macron hier tevreden over zal zijn. En uh, het is een indicatie van het feit... Uh, dat we nog meer op Frankrijk moeten letten dan we gewenst zijn. Juist. Laten we even naar, naar uw bundel gaan. We kunnen niet alles bespreken, dus we nemen er één opvallend stuk uit. Er staan er meer in. Maar wat u schrijft over het kolonialisme en het schuldgevoel in Nederland... u constateert schuldgevoel en excusesneigingen, dwang om u heen. Vindt u dat een verstandige reflex? Schuldgevoel en excuses dwang. Wat vindt u ervan? Nou ja, je kan natuurlijk... Uh, ik persoonlijk hoef mij, geloof ik, aan niets schuldig te voelen. Ik geloof niet dat één lid van mijn vrechste familie... ook een cent verdiend heeft aan de kolonie. Of überhaupt die geweest om zelfstandig geld te verdienen. Als de regering mij niet het salaris betaalde... was ik al lang in de groot terechtgekomen. Maar ja, je kan zeggen, je kan gevoelens hebben... Uh, maar ik zie niet zo dat regeringen gevoelens kunnen hebben... Je kan excuses aanbieden. Daar heb ik altijd een hekel aan gehad. Als kind zei mijn moeder dan ook wel eens: Je moest maar je excuses aanbieden. Dat vond ik onzin. Want meestal had ik het niet gedaan. Althans, dat vond ik in ieder geval. Hij begon, ja. ik niet. En als ik het wel gedaan had, dan had ik er toch geen zin in. Want ik vond het een beetje hypocriet. Dus ik heb het niet erg op excuses aanbieden. Um, maar iets anders is natuurlijk als je nog dingen goed zou kunnen maken... van wandaden die begaan zijn, dan moet je dat wel doen. Zoals nu dus met de uh, Ramagedde en um, anderen in Selebes. Als er nog slachtoffers zijn die vergoed kunnen worden... dan al dan niet met excuses, dan ben ik daarvoor. Maar uh, zoals wij uit de katholieke kerk geleerd hebben... Een biecht bestaat uit berouw, beleidenis en voldoening. Dus alleen berouw. Uh, dat heb je niet. Ja, ja. Ja, Excuses staat ook vaak voor erkenning, natuurlijk. Dat is wat, wat het belang daaraan is. Ja, uh, kijk. Er zijn. dat we nou over dat onderwerp even hebben. eigenlijk twee grote elementen nu in de discussie. Het ene is de slavernij, de slavenhandel. Het andere is kolonialisme. Nou, kolonialisme is een enorm wijs begrip. Dat begint bij Jan Pieter Koen en eindigt bij de ontwikkelingssamenwerking. En dan heb je verschillende fasen. Je hebt roof, Banda-eilanden. Je hebt handel. De VOC had niet veel te verkopen. Maar die verdiende veel aan de inter-Aziatische handel... Van, van X naar Y. En dan heb je... Het, een beetje het ontwikkelen, cultuurstelsel. Dan dwing je de mensen, het is bang. Maar je, ze gaan voor de markt werken, er komt ook geld. Dan krijg je de volgende fase. Ik heb het nu nog steeds alleen over Nederlands-Indië, Indonesië. Dan krijg je de volgende fase. Dat is dat de plantages komen. Sumatra, tabak, ontginning, olie, mijnen, et cetera. En dan krijg je vervolgens dus de, de ruime dat we dan de Fransen noemen dat de mise en valeur. Echte ontwikkeling van de kolonie, ook met onderwijs een beetje en zorg. Allemaal te weinig en laat, maar het is er dan toch. Dus dat kan je niet op één hoop gooien... en zeggen allemaal even schandelijk, even misladig, laat staan allemaal even goed. Het tweede is, het hangt er ook nog van af, door wie je gecoloniseerd wordt. De M, ik heb heel veel te, de laatste 25 jaar gesproken met intellectuele historici en ook economen uit India. Allerlei samenwerkingsverbanden. Die zijn heel vaak in Cambridge opgevoed... en in Amerika en Harvard gepromoveerd. Die zijn heel trots dat ze door de Engelsen gekoloniseerd zijn... en niet door die misselijke Fransen of Portugezen. Die vinden dat wel wat. Er ja. zijn er ook die zeggen, ze mochten nog wel eens terugkomen. Dus dat maakt nogal wat uit. Maar... Of je door Leopold II gekoloniseerd werd... met die akkerij, of door redelijk fatsoenlijke Engels. Die en, en, probeerde... en, en, en hoe is het gevoel om door Nederland gekoloniseerd te zijn? Bijvoorbeeld in, in, in, in Nederland, voormalig Nederlands Ja, daar heb je natuurlijk toch het probleem van de enorme discrepantie... tussen zo'n klein en relatief, relatief onbeduidend land... en dat immense uh, Indonesië... Uh, dat had ook allemaal op de lagere school. Dan had je van die Atlas, daar zag je een kaart. Maar dat erop afgebeeld in Nederlands-Indië. Over Europa. Nou ja, dan zag je dat het groter was dan van Ierland tot Moskou. En daar, daar waren wij natuurlijk trots op. Maar dat had ook iets een beetje potsierlijks. Dat zo'n klein land zulke pretenties had. Nu, nu schrijft u in uw, in uw bundel dat. Het in de 19e eeuw bijna onmogelijk was om anti-koloniaal te zijn, ja. net zoals het nu ondenkbaar is om kolonist te zijn. Hebt u een verklaring voor die enorme verandering? Toen was het ondenkbaar om niet in kolonisch te geloven. En nu... Ja, er wordt, kijk, er wordt veel gezegd. Er waren ook antikoloniaal, mensen, maar die was helemaal niet anti-koloniaal. Die was voor de kolonisatie, maar op een fatsoenlijke manier. Ook Conrad van Heart of Darkness... die had aandelen in Engelse koloniale maatschappijen. En zo eigenlijk al die mensen die wij dan anticolonial nemen... die waren tegen de excessen, tegen de fouten. Niet tegen het stelsel zelf. Het kon niet anders dan dat je dacht... wij hebben een superiëre fase bereikt in de ontwikkeling en beschaving... en dat moeten we uitdragen dat het is ongestaan, is een kwestie eenvoudig van de machtsverhoudingen. Het is niet zo dat de gevoelens zijn veranderd. Op een gegeven moment zijn de machtsverhoudingen veranderd. En dan kan je wel zitten zeggen, ja, dat uh, is jammer. Maar dat heeft niet veel zin. Maar dus is dat feit dat nu de neiging bestaat om je schuldig te voelen... en niet koloniaal te zijn, is gewoon een simpele kwestie... van veranderende machtsverhoudingen, zegt ja, u? Ja, dat denk ik wel, ja. ja dat zou wel kunnen. Wereld, ja. wees, ja, nu, nu, nu lijkt die, die, die hele koloniale kwestie ook... dat je eigenlijk twee, dat schuldgevoel... er zijn eigenlijk twee reacties als het ware. Of je vindt dat je schuld moet bekennen... of je hebt een soort mentaliteit van... ja, dat schuld bekennen is een weg met de Nederlandse en witte beschavingmentaliteit. Daar lijkt helemaal geen tussenweg. Klopt oh, dat? Is er, of is er wel een tussenweg? Dan pleit ik voor een tussenweg, want... Uh... Ja, het is ook een beetje zoals met die monumenten. Nou moeten de Wetten de Wetstraat weg en de Koen-tunnel. Ik heb wel eens gezegd, jongens met de voornaam Koen... mogen ook wel op hun teller passen. want hè, dat, dat, dat, dat, dat, Daar gaat het ook slecht mee aflopen. Dat vind ik enorm overdreven. Dan zeggen ze, ja, maar kijk, die zijn uit de 19e eeuw. Dus die kunnen best weg, want die zijn niet uit de 17e eeuw. Maar het is ook net zo interessant om te bedenken hoe de 19e eeuwers dachten over de 17e eeuw. Dat is ook een onderdeel van onze geschiedenis. En dan kun je zien wie zij als helden beschouwden en, en wie niet. Dus, dat vind ik een onzin argument. Ik, ben, ik geef toe dat de Stalinlaan in Amsterdam is opgeheven. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En dat je in Duitsland geen Hitler alleen hebt, dat begrijp ik ook. Maar verder ben ik tegen het omdopen van steden, straatnamen en allerlei dingen meer. Ja. Wel voor bij monumenten bordjes zetten of bij straatnamen toelichting geven. Dat vind ik allemaal prima. En bent u ze bereid ook zo af en toe te schrijven zo'n bordje? Oh, dat zou ik best wel. Wat zou u maar. schrijven dat bij Koen? Dat, Heel kort Wat, dat die wat zou u bij Jan Pieter Sonkoo schrijven? <laughs> Daar werd dat groots recht. Juist. <laughs> Henk Wesseling, bedankt. En wie meer lezen wil van uh, de heer H.L. Wesseling... daverende de dingen deze dagen, zoals het boek heet... ligt in de boekhandel en is voor... nou, te geef gaat te ver, maar het is voor een acceptabele prijs te koop, toch? <laughs> Fijn nou, dat u wel. bij ons was... Uh. Professor Wesseling. We gaan luisteren naar een speciale nieuwsuitzending. gelezen door Clemens Peters over Schiphol. Ja, want de grote stroomstoring in Amsterdam. die ook de problemen op Schiphol veroorzaakte. is opgelost, meldt Liander. De laatste 3200 huishoudens. in Amsterdam Zuidoost. werden rond een uur of tien weer aangesloten. op het net. Nuon werkt op dit moment nog hard aan het herstel. van de stadsverwarming. Volgens een woordvoerder kan dat nog wel tot het middaguur duren.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 Vanwege de meivakantie is het extra druk op de luchthaven. Want door de storing viel op Schiphol vannacht het check-in-systeem uit... waardoor er grote drukte in de vertrekhallen ontstond. En in verband met de veiligheidssituatie... werd de luchthaven ook nog een uur lang afgesloten. Vanaf een uur of zes konden mensen weer inchecken. De toegangswegen gingen toen ook langzaam weer open. Maar het is nog steeds erg druk. En ook de treinen en de bussen die rijden weer. Het spoor terug. Overmorgen is het 1 mei, de dag van de arbeid. Al meer dan een eeuwlang symbool van de werkende klasse. Arbeid adelt en is zaligmakend immers. Maar begin de jaren tachtig kwam dat idee over arbeid zwaar onder vuur te liggen. Het aantal werklozen naderde het miljoen de economische groei stagneerde, de overheid bezuinigde... en uitzicht op een baan was vooral voor jonge mensen ver te zoeken. Dat leidde tot allertijd nieuwe initiatieven... waarvan enkele ook vandaag de dag nog ter discussie staan. Luistert u nu naar Luie Donders. Verzet tegen het geldende arbeidsethos van de jaren 80. Een programma van Gerard Leenders, gemonteerd door Berry Kamer. raakte me dat ik niet voor vol werd aangezien. Dus ik heb heel erg mijn best gedaan om te laten zien... joh, ik doe er ook toe als ik geen betaalde baan heb. We noemden onszelf ook de dissidenten van de arbeidsstaat. Het is niet zo dat iedereen die werk heeft dat zo fantastisch vindt. Alleen er zijn weinig alternatieven. Ik dacht ook echt, wij komen nooit meer aan het werk. Dat het hele systeem van arbeid en inkomen, dat moet, of dat zal totaal op de schop gaan. Ik heb een andere manier van leven gevonden, daar ben ik gelukkig mee. Uh, laat mij en de mensen die dat net zo willen als ik, laat ons toch. De uitkering die je had, heeft een paar jaar feitelijk bijna... als een soort van basisinkomen gefunctioneerd. Wij wilden gewoon echt een andere maatschappij. En we geloofden daar ook in dat dat, dat, dat mogelijk was. Landvervanters werden ze genoemd. Niks nutten. oblomovisten... Luie donders, werkschuwtuig, parasieten, profiteurs. Zomaar een paar typeringen van de groep mannen en vrouwen... die begin jaren tachtig af wil van het gangbare denken over arbeid. Die principieel weigen te solliciteren... en die pleit voor een ontkoppeling van loon en werk... door het invoeren van een basisinkomen. En de oorzaak? Socioloog Raf Jansen, mede-auteur van het in die jaren verschenen boek arbeid anders. Ik denk dat het een, een combinatie van factoren is. Het is een, uh, een beweging, een verandering zit in de lucht vanaf uh, 68 doorwerken naar de jaren 70. Ja, dat we naar een soort andere economie uh, willen. Het besef uh, van uh, de, de grens aan de groei, uh, de Club van Rome in 72, met dat rapport. En dat heeft natuurlijk zijn doorwerking, heeft zijn jaren nodig om, dat, uh, om mensen tot dat besef uh, te brengen. Dat, dat is één, een stroming van Mensen het, het, het, het, het systeem loopt vast. Daar kloppen een aantal dingen niet. Dat is één. Uh, en het tweede is de groeiende werkloosheid... van uh, toch een, een aantal goed opgeleide mensen. Krachtige mensen. Maar die geen ruimte krijgen in het, om zich in, binnen het systeem te ontplooien. En die ja, eigen, eigen bewegingen op gaan zetten. En uh, het zat gewoon een beetje in de lucht. Het zat in de lucht. Leden... Van de Staten-Generaal. Van de maatschappelijke problemen die zich in ons land voordoen, is de werkloosheid het meest verontrustend. In het bijzonder die onder jongeren. Leden der Staten-Generaal, ons land wordt deze jaren zwaar op de proef gesteld. Velen verloren hun baan. Talrijke jongeren konden nog niet aan de slag komen. Dat is moeilijk. Leden der Staten-Generaal. De werkloosheid loopt scherp op. Het ziet ernaar uit dat het herstel van de werkgelegenheid... nog vele jaren zal vergen. Het is crisis in Nederland, begint jaren tachtig. Er zijn bijna één miljoen werklozen... naast de kwart miljoen die als arbeidsongeschikt worden aangemerkt. Vooral voor schoolverlaters, of het nu middelbare school is... of universiteit, is er geen werk. Ook niet voor Bobaden, Destijds beter bekend onder zijn bijnaam Bingel. In 1980 studeerde ik af als onderwijzer op de Pabo in Arnhem. Maar er was toen een enorme werkloosheid. Uh, dus ik ben toen in de werkloosheid terechtgekomen, de WW. Dat vond ik al helemaal niet erg. Toen ben ik meer het actieleven ingestapt. In de jaren tachtig was er van alles aan de hand: woningnood, kernenergie, kerncentrales. Als je daar indook in die wereld, dan had je op een gegeven moment eigenlijk helemaal geen tijd meer om te werken. om een baan te hebben. En dan kwam ik thuis wel eens uitblazen op familiefeestjes. en dan vertelde ik waar ik allemaal druk mee was. En er was toch vaak de neiging om te zeggen: Zo, interessant, maar weet je wat, als ik, als ik ergens tegenaan loop voor een baan, dan, dan tip ik je wel. Dat stak mij ergens en ik dacht, waar ligt dat nou aan? En toen kwam ik er zelf achter dat iedereen is eigenlijk doordrenkt van het idee... dat alleen betaald werk maakt jou een volledig mens. En doe je dat niet, ben je werkloos of jong of bejaard... dan ben je eigenlijk een burger, dan tel je eigenlijk niet mee. En daar werd ik nijdig over, want ik dacht, dat is natuurlijk ook maar gewoon een idee... En dat idee kan je aanvallen. En waarom is arbeid zo heilig als je ziet hoeveel mensen ziek worden van arbeid? Toen na een aantal maanden broeien dacht ik... ik ga een bond oprichten tegen het arbeidsethos, de NBTA. Kitty Maanders is afgestudeerd leraar Nederlands en geschiedenis in Amsterdam. Ook zij komt bij het aanzwellende leger van werklozen terecht. Toen was er een manifestatie in Amsterdam op de dag van de arbeid, op 1 mei. En ik weet nog wel dat er toen een aantal mensen, was volgens mij in Paradiso... die zaten op een rijtje en daaronder was Bingel en die had een grote poster hangen... de arbeid. En uh, er stond er nog een tekstje onder, hè, van uh, werken is niet zo leuk... en uh, we moeten anders over werkloosheid gaan nadenken... we zijn helemaal niet zo nutteloos. In ieder geval probeerde hij dat idee te relativeren... dat het ook ruimte biedt om andere dingen te gaan doen en... In diezelfde periode, zo begin jaren tachtig, was dat ook meteen een landelijke trend. Je zag dat eigenlijk overal terug. Hè? In Groningen en Nijmegen, dat uh, jongeren begonnen met uh, kringloopwinkeltjes, schillenboer, uh, bakker, restaurantjes, cafetjes, klussenbedrijven. Uh, maar ook andere initiatieven meer uh, om op een ludieke wijze anders over werkloosheid uh, te gaan denken. Ik ben Fena Bezijn en in het begin de jaren 80 was ik actief in twee bewegingen... namelijk Beurs tegen de sollicitatieplicht en BASTA in Groningen. Fena Bezijn uit Groningen stopt in die jaren bewust met haar studie Andragogie... en komt in de Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers terecht. De RWW-uitkering, een bijstandsuitkering speciaal voor schoolverlaters... Ze ontvangt maandelijks duizend gulden. Fenna speelt in een band, doet veel vrijwilligerswerk... in het vrouwencafé Dikke Trui... en moet van de sociale dienst zes keer per half jaar verplicht solliciteren. Er waren ontzettend veel werklozen en ontzettend weinig banen. Dat was één ding waardoor uh, wij zeiden... Van, waarom worden wij alsmaar gedwongen weer tot solliciteren? Wat heel voor veel mensen heel vervelend was... omdat je alsmaar het gevoel hebt dat je niet voldoet aan de norm. En dat het je eigen schuld is. Je moet solliciteren en het is je eigen schuld... dat je dan geen baan krijgt. Terwijl het overduidelijk zo was, er waren geen banen. Dus dat is één ding. En Een andere ding was ook nog... Is dat, je, dat het werk daarmee nog steeds uh, zaligmakend werd verklaard. En dus dat je alleen dat maar uh, maakt... dat je gelukkig kan worden of dat je bestaansrecht hebt... Je? Ik wil daar uh, met die hele gedachtegang niet meedoen. Daar kan ik mij niet in vinden. En, nou, dus doe ik niet mee. Ben je ook beurs van het solliciteren? Solliciteer niet langer. Ik heb medestanders gezocht eerst. En dat heb ik in de vorm van Martin Duisterwinkel gevonden. Die werkte bij de Groenwinkel. Een winkel die zich bezighield met duurzaamheid, milieu... Ja. biologisch tuinieren, ja. nou dat soort dingen... Ja kunnen wij niet samen uh, iets gaan doen. Samen een vuist maken tegen uh, het gedwongen solliciteren. En toen is daar de beweging Beurs uit voortgevloeid. En die beweging heeft, uh, is naar de sociale dienst gestapt... en hebben gezegd, wij gaan nou niet meer solliciteren. Er zijn geen banen en wij willen niet naar werk toe moeten... wat we helemaal niet uh, zien zitten. Uh, wij hebben werk. Voor mij was dat dus in de, in de vrouwenbeweging werken en voor hem was dat in de groenbeweging werken. En dus daarin waren wij uh, uh, ja, dag en nacht bezig. Voldaan, zonder baan. Dus het was, was mij ook veel aangelegen dat dat in uh, alle openheid ging. Want het was natuurlijk makkelijk genoeg om fake sollicitaties te doen. En die deden ook, nou ja, dit, bijna iedereen deed dat. En uh, Dus dan verzon je weer wat en dan zet je je gewoon op je formulier en klaar. Dat werd ook eigenlijk nauwelijks gecontroleerd, hoor. Dus dat was de allermakkelijkste weg. Maar er was mij wel veel aangelegen om het juist in de openbaarheid te doen... om het juist uh, aan de kaak te kunnen stellen. De normen en waarden daarover aan de orde te stellen. In Nijmegen is er een ontmoetingsplek voor werkelozen. Het werklozencentrum Unitas waar alternatieve cursussen worden gegeven... en nieuwe gedachten over werk en arbeid worden gepropageerd. Jan Hoenselaar, ongeschoold arbeider, is er actief. Er waren een aantal mensen die vonden het enorm belangrijk... dat iedereen aan het werk kwam. Uh, want als je werkt, dan heb je alles. Hè, dan heb je inkomen, dan heb je voor je werk gewaardeerd... dan heb je een plek waar je... Anderen kunnen ontmoeten, enzovoort, enzovoort. Ongelooflijk veel werd aan uh, werken gekoppeld. Er waren andere mensen, waaronder ik... die vonden dat je ook daar anders naar kon kijken. Dat werken niet alleen betekent dat, het, dat je in de hemel komt... al die vruchten kunt plukken die bent met zich meebrengt... dat er wel degelijk andere dingen aan de hand zijn ook. Maar dat het namelijk niet altijd leuk is om uh, werk te moeten doen wat je niet ligt... Uh, dat het je beperkt, dat het je gijzelt. En ook als je het niet leuk vindt, stap er maar eens uit... Jan Hoenselaar omarmt samen met de gesjeesde student Jan Lauwe... dan ook gretig het idee van een basisinkomen... dat in 1981 door de linkse FNV Voedingsbond wordt gepropageerd. Geef iedereen een basisbedrag waarvan ze kunnen leven... schaf de plicht tot arbeid af en daarmee ook de sollicitatieplicht... en dit maakt mensen vrijer in de keuze van een baan. Dat is het. Dit is het. Het geeft ontzettend veel ruimte aan mensen. De Voedingsbond uh, Nota met z'n allen roepen in de woestijn. Dat was, uh, dat was wel aanleiding om bij elkaar te gaan zitten... en, en uh, te bedenken van wat, wat gaan we daarmee doen. Als je een basisinkomen hebt, uh, dan kan jij het werk... wat jij met je vrienden gemaakt hebt, uh, ja. dat kun je beoefenen. Ja. En dat kan een heel mooi bedrijf. Er zijn trouwens ook heel ja, mooi bedrijven uit, ja. uitgegroeid. Met een, met een basisinkomen wordt de inkomen in ook geval gedeeltelijk losgekoppeld uh, van, van het werk... van de activiteiten die je doet om, om jezelf te verwezenlijken... en om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Ik ben Han van der Wiel. Ik studeerde in 1982 af aan de Universiteit van Nijmegen. Ik had Nederlands gestudeerd. En het was het jaar dat uh, uh, werkloosheid explodeerde... Um, ik kende eigenlijk niemand die een baan had. Ik, ik wist van één vrouw die geografie had gedaan... die had een invalbaantje als aardrijkskundeleerares. Um, maar het was ook een tijd dat niemand eigenlijk over banen of carrière sprak. Ik met mijn vrienden, uh, mijn kennissen... we hadden het daar gewoon niet over. Het was, het was de tijd van de buitenparlementaire actie. We waren bezig met antimilitarisme, met kraken, met uh, anti-kernenergie... dat vonden we allemaal veel interessanter dan een baan. De vraagstukken liggen er. Een toegenomen werkloosheid. Een te grote groep van onze bevolking... die een gebruik maakt van de sociale uitkeringen. Wij vinden dat er weer gewerkt moet worden. Ja, wat, wat noemen we nou werk... En niet. Als het betaald is, noemen we het werk. En als het uh, onbetaald is, dan heet het opeens vrijwilligerswerk. En dan telt het eigenlijk helemaal niet meer. Uh, en dan, dan hoef je nooit te verantwoorden. Ik moest me altijd, bij mijn familie met name... moest ik me altijd verantwoorden waarom ik geen baan had. Ik had met name een aantal ooms die, daar, uh, die me daar wel eens even de maat namen. Mijn ouders waren daar wat voorzichtiger in. Oh, dus jij meent van dat je van, van de overheid kunt leven. En dan zei ik, ja, maar... Wat voor werk jullie ook doen, dat wordt nooit ter discussie gesteld. Al doe je het meest stompzinnige werk, want het is betaald. En ik doe misschien veel nuttiger werk, maar onbetaald of met behoud van uitkering. En dan moet ik mij hier voortdurend lopen verantwoorden. Ik liep me te verantwoorden, dat was het gekke. eigenlijk had Ik moest moeten denken van, nou, je kunt mijn rug op. Maar ik voelde me wel aangevallen steeds. Dus ik had wel steeds een neiging om, uh, om me te verdedigen. Dat was ook het dubbele van de hele situatie. Ik weet nog dat wij op een gegeven moment hadden afgesproken... als wij ergens gingen praten, dat we eerst gingen zeggen... schiet me nou weer te binnen. Uh, we zijn niet tegenwerken. Als een soort, want dan ben je meteen... Mee om de oren geslagen. Mm -hmm. Als je dan zei, we zijn basien, oh, dan willen jullie niet werken. Dat is wat anders. Daar zijn we altijd denk ik als hele groep wel hetzelfde geweest, dat mm -hmm. het niet betekent dat je niet iets wilde gaan betekenen voor een samenleving of voor je omgeving of dat je te lui was om te werken. Juist niet. Beurs, beurs, beurs, beurs. Iedereen die hoort bij bus. Terug naar Groningen. Waar beurs, de beweging tegen sollicitatieplicht, haar ideeën op allerlei manieren verkondigt. Gineke Herma, samen met sollicitatieweigeraar Fenner Berzijn, ook actief in beurs. Beurs, beurs! Iedereen die komt met beurs. Eén keer per maand moest je je werkbriefje inleveren bij de sociale dienst. En dan stonden wij daarbij met een uh, stempeltje. En dan kon je dat briefje, moest, natuurlijk nog een echt kaartje... moest daar in de brievenbus gegooid worden. En dan kon je daar een stempeltje op laten zetten. Ik ben tegen de sollicitatieplicht. Ben je ook beurs van het solliciteren? Stempel je kaartje en koop de beurskrant. We hebben krantjes gemaakt natuurlijk met uh, beursberichten. Daar schreven we persoonlijke verhalen in, maar ook wel achtergrondverhalen en uh, verhalen met achterliggende gedachten waarom, je, waarom we het doen. We hebben buttens verkocht. Liever werkloos dan loos werk. Dag mevrouw, mag ik u iets vragen? Jazeker. Heeft u al deze nieuwe butten? is die net zo goed als van beurs solliciteren. Hoezo? Het is gewoon een nieuwe button. Ja, maar ik wil graag een mooie button. tijd. Eindtijd. En ik zie nu, we hebben de geraniums gepoot, 220. Want er waren in Groningen toen 220 vacatures... tegenover 38.000 werklozen. hebben we die uh, geraniums hebben we weggehaald bij, ja. bij het station. Ja. En die hebben we om het stadhuis neergezet. En wat was nou de bedoeling daarvan? Van, uh, als je moet solliciteren op werk wat er niet is... dat betekent eigenlijk dat het gemeentebestuur het beter vindt... om achter de geraniums te zitten... dan uh, dat je zelf actief gaat worden. Ondertussen krijgt Venne Bezijn vanwege haar principiële weigering te solliciteren... een strafkorting van 30 opgelegd door de sociale diensten. Om je te dwingen... Uh, weer terug in het gareel te gaan. In haar bezwaarschrift hiertegen schrijft ze onder andere... Ik ben me bewust geworden van het feit dat mijn bezwaren zich richten... tegen de maatschappij en dat werken in loondienst daarin heel belangrijk is. Deze maatschappijvorm is er niet ten behoeve van mensen. Er wordt bezuinigd op uitkeringen, lonen, huizenbouw... op alles, behalve defensie. Ik kan hier geen plaats meer in vinden. Ik kan en wil geen werk doen omdat ik hieraan niet wil meewerken. De reactie op mijn bezwaarschrift was vooral heel veel onbegrip. Uh, ook wel uh, afkeurend en, en uh, ja, veroordelend. Ik werd uh, genoemd tussen het normale en het abnormale inhangen. En uh, ook gewoon dom. En nou ja, het, het paste zo niet in het normale denkkader. dat uh, ja, ja, het, het werd veroordeeld. Daarom besluit FENNA, want wat begin je met 700 gulden in de maand, tot proletarisch winkelen. 70% van de boodschappen wil ze wel betalen, de rest niet. 41. Ik kan niet alles betalen. Ik kan maar 70% betalen omdat ik een uitkering heb. Dat is al een minimum en ik kan daar maar 30% op gekort. Dus ik wil maar 70% betalen. U vraagt gratis boodschappen mee. Ja, 70% is toch, is toch een deel gratis? 30% gratis. Ja. Nou ja, goed, maar ik bedoel, maar dat kan toch niet? Ja, ik denk het enige wat Simon kan opkomen. Dus dan... Alles wat we deden, dat deden we gewoon zelf. We richtten het zelf op. Dus er was bevlogenheid, er was idealisme. En waarom zou je het zo op, op deze albollige, uh, starre manier doen... als het allemaal zoveel beter kan? Wij wilden gewoon echt een andere maatschappij. En we geloofden daar ook in dat dat, dat, dat mogelijk was. Geloof in een andere maatschappij... is ook aanwezig bij de Nederlandse Bond tegen Arbeidsethos. Die met veel bravoer de nieuwe ideeën... over arbeid en basisinkomen naar buiten brengt. Bo Bingel baden. Ja, we gingen een blad oprichten, het bondsorgaan. Later werd dat de Luie Donder. Blad voor Onbemiddelbaren. We hebben openbare picknick in het Vondelpark georganiseerd. We, we organiseerden ook een nacht tegen de arbeid in het filmhuis Rialto... waarin allerlei films werden vertoond over arbeid uh, en de schaduwzijde daarvan. En we werden heel veel uitgenodigd door scholen en bedrijven... en door universiteiten. Maar iedere keer merkte je op lezingen als de Partij van de Arbeid er was... of de vakbond, dat je een soort open zenuw raakte bij die mensen... Dat dat ze eigenlijk heel boos werden. Hoe kun je nu zo makkelijk praten over die werkloosheid? Het is voor zoveel mensen een ramp. en Arbeid is het belangrijkste wat er is. Mensen ontlenen hun identiteit. En ja, wij hielden een heel uh, vrijgevochten nieuw verhaal... van uh, hoezo uh, is het een ramp? Je kunt op een mooie manier uh, met veel vrije tijd en rust... Kun je, je leven een nieuwe uh, wending geven en je uitkering gebruiken als basisinkomen. Dus ja, boeiende, boeiende confrontaties. Ook Kitty Maanders van het MBTA... stuit in debatten over het basisinkomen regelmatig op onbegrip. Geen baan, geen macht hè, werd er gezegd. Terwijl ons argument was juist... Uh, in ieder geval zorg je dan voor een stukje economische onafhankelijkheid. Zonder dat dat meteen via betaald werk hoeft. Want... Uh, kon de vrouw dan meer ruimte om zich te ontwikkelen. Want het wil niet zeggen, als je een basisinkomen hebt... dat je daarnaast geen betaald werk meer zou doen. Ja, we werden al snel ja, niet qua mensen heel groot... maar qua ideeën eigenlijk heel groot. Discussies met de rode vrouwen, discussie in de krant. Ja, we hadden eigenlijk heel veel werk, eerlijk gezegd. Maar het was ook heel inspirerend, hè? Een artikel van Bingel in de Volkskrant... waarin hij het onderwijs neerzet als een opleidingsinstituut voor banen... die er niet zijn, roept woedende reacties op. Ja, het raakte een open zenuw bij heel veel mensen. Meester Bingel profiteert van het vaak harde werken van anderen... van de kapitalistische maatschappij die hem de kans geeft... te genieten van zijn werkloosheid. Zo liggen de feiten, en niet anders... als ik smorgens in het donker wegga naar mijn grote ontmoedigingsfabriek... Mijn monstrueuze platmaker, mijn onvoorstelbare snelkokpan... draait meester Bingel zich nog eens om op zijn andere zij. En als ik in de loop van de middag terugkeer... en de re repetities uitpak die ik moet gaan nakijken... zit Bingel voor het raam te lezen, te mijmeren, na te denken... over het in actie komen voor een betere wereld... of creatief niets doen, wat dat ook mag zijn. <lacht> ja... Ja, het was een rebellische uh, energie die mij uh, trok. Ze werkte keihard. Socioloog Raf Jansen. Dat werd ook ondersteund door groepen elders... die ook in de gaten kregen van, ook merkte aan hun eigen leven... jongens, hier klopt iets niet. Hier klopt gewoon iets niet. We zijn best be bezig met goede dingen in, uh, uh, in de sfeer van alternatieve arbeid, alternatief werk. We, we, we, we geven voorlichting op scholen. Uh, we zijn bezig met uh, ecologische uh, projecten. En dat is hartstikke goed werk. Uh, dat klopt ook voor naar de toekomst toe. En we, moeten, we worden onder druk gezet om te solliciteren naar banen die er gewoon niet zijn. Dus dat doen we niet. We waren echt principieel mensen die er ergens voor gingen. De kritiek op het gangbare arbeidsethos van de zogenaamde baanvrije... hun andere manier van kijken naar werk, naar de sollicitatieplicht... en naar het basisinkomen, krijgen relatief veel aandacht. Niet alleen in de pers, maar ook in de muziek. Harry Jekkers bezinkt Koos Werkeloos... en de Janse baggenband uit Susteren scoort een hit... met het door Evert Masthof geschreven nummer Solliciteren. Hey! De Perspectief... Perspectieven voor de toekomst, die zijn 0,0. Toekomstperspectieven, daar hebben we dus niks aan. Hè? Dat is uh, niks. Al heb je nog wel zwijten een universitaire bul. Al heb je na veel zweetwerk een bul gehaald op de universiteit. Al best onderwijzer, bankwerker of psycholoog. Al ben je in het onderwijs of ben je bankwerker of ben je psycholoog. De komende jaren best een machinekwerkloos. Het is een beetje toch cynisch zo van... Het wordt niks meer. Je kunt wel uh, formuliertjes invullen en het liefst zoveel mogelijk, maar je kunt net zo goed niks invullen, want het heeft toch een nut. Je moet solliciteren, solliciteren. Dan schreef maar opnieuw. Begin maar opnieuw te schrijven en het heeft geen zin. Het is dus uh, dat je iets moet doen wat totaal geen zin heeft. Het is uh, ja, een beetje een, een, een cynisch verhaal zit er uh, wel in. maar Ondanks de veelvuldige aandacht voor de alternatieve manier van leven en kijk op arbeid en inkomen, verandert er weinig. Integendeel. Het kabinet Lubbers bezuinigt op de uitkeringen, komt met maatregelen om het vrijwilligerswerk met behoud van uitkering aan banden te leggen en stelt de voordeursdelingskorting in. Han van de Wiel. De redenering van de regering was eigenlijk best begrijpelijk. Als je met elkaar in een huis woont, dan deel je bepaalde voorzieningen. Dat is goedkoper. Dus mensen die achter één voordeur wonen... Kun je, kunnen we korten op hun uitkering. In Nijmegen wonen massaal op die manier. Dus uh, wij waren allemaal tegen. Dus er waren massale kortingsacties. Echt, daar deden duizenden mensen aan mee. Een van die acties was... We gaan naar het gemeentehuis, bezetten we daar de kantine van het gemeentehuis, zeggen tegen het personeel, neem maar een middagje vrij, wij neemt hij over, wij gaan niet gratis eten. En dat hebben we gedaan, dat hebben we de boeken netjes afgewassen en zijn met z'n allen, toen waren we met iets van 150 mensen, met z'n allen afgevoerd. Er is allemaal een foto van ons genomen en we zijn weer vrijgelaten. Het zet geen zoden aan de dijk. En ondertussen stijgt de werkeloosheid onder jongeren naar meer dan 30 procent. Ondanks dit gegeven blijft de politiek vasthouden aan de sollicitatieplicht. Dus was iedere keer het verweer... ja, die sollicitatieplicht staat in de wet. Dus je kan vinden wat je, wat je vindt. Dat, is, dat zijn misschien hele mooie, nobele gedachtes. Maar dat past niet binnen onze wetgeving die we hier hebben. In Groningen wordt de actie tegen de sollicitatieplicht uitgebreid. Door werklozen wordt BASTA opgericht... Zij weigeren voortaan te voldoen aan de verplichte halfjaarlijkse herkeuring. Om te kijken wat er in je situatie veranderd is... of je genoeg gesolliciteerd hebt, of je te checken of je wel bent wie je bent. Nou ja, het hele, hele rattenplan. Waarbij dus elk half jaar weer dezelfde, precies dezelfde dingen werden gevraagd. En daarvan hebben we ook gezegd, nou, dat, dat doen we niet langer. Met als gevolg dat de groep Basta drie maanden lang geen uitkering meer krijgt. van de Wiel, die vanuit een onderzoekscollectief in Nijmegen... veelvuldig schrijft over arbeid en inkomen... is niet zo van het principieel weigeren om te solliciteren. Nee, van die school was ik niet. Um, ik, ik wilde niet. Uh, die prijs wilde ik niet betalen, want dan wist ik... dan wordt ik gekort op mijn uitkering en uiteindelijk verlies ik mijn uitkering. En... Uh, ja, het was, ik zat gewoon in een hele luxe positie, wij allemaal overigens. Hoor. We hadden gewoon een staatsuitkering. En daardoor konden, konden we inderdaad de staat bekritiseren... met een uitkering van de staat. Dus dat heb ik nooit wogen. Dan, dan moest ik een te hoge prijs betalen. Waarom zou, waarom zou je dat doen? Waarom zou je zo... Wat, wat levert het op? Uh, kennelijk had ik toen ook geen vertrouwen in... dat als je dat zou doen, dat daar, daarmee echt iets zou veranderen. Die verandering vindt ook niet plaats... In 1984 begint de economie weer enigszins aan te trekken... en ook de werkeloosheid is over haar hoogtepunt heen. Funest voor de aanhangers van een andere samenleving. In Groningen halen de sollicitatieweigeraars... na drie maanden zonder inkomen noodgedwongen bakzuil. Toen hebben we uiteindelijk gezegd... nou ja, dit, nu zijn we ja, ten einde raad wat dat betreft. We, we kunnen niks meer verzinnen hoe we nu hier om moeten gaan, anders dan toch weer een uitkering aanvragen. En dat hebben we gedaan. En toen is er natuurlijk gezegd, ja, jullie kunnen wel een uitkering krijgen... maar dan moet je je houden aan de regels. En dat hebben, heeft eigenlijk toen ook iedereen gedaan. Ja. Nou, zo is het toen nog een tijdje verder gegaan. Maar dat was natuurlijk wel het einde van... van uh, Beurs en Bas. Ja. ja. En op het laatst had ik een beetje het gevoel dat ik nog als enige... Die, die roepende in de boekstijn, daarmee bezig was. Ik ben toen ook wel een tijdje. Een tijdje. Ja, alleen gevoeld. Of. of uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, dan, toen heb ik mij wel in de steek gelaten gevoeld, ja. Ook de Nederlandse Bond tegen Arbeidsethos houdt op te bestaan. Kitty Maanders. Beste luie donders, dit is voorlopig de laatste luie donder. We gaan wel door, maar op een andere manier. Na twee jaar zo gewerkt te hebben... willen de meeste bondo's en bonda's de strijd tegen de arbeidsmoraal... en voor een basisinkomen en eigen arbeid op een andere manier voortzetten. De concrete consequentie is dat de luie donder voorlopig niet meer uitkomt. Misschien willen anderen het voortzetten. En de aanhangers van het basisinkomen... voeren zich in die tijd steeds vaker roepende in één woestijn. Jan Lauwe. Het is een heel bijzonder idee en in het begin heb je, denk je van: Nou, als mensen dit horen, dan moeten ze dat allemaal geweldig vinden. Maar dat arbeidsethos en inderdaad economische wetmatigheden, hè, tussen mm. aanhalingstekens, zijn zo krachtig, zo sterk. Ja, dat, dat, dat is moeilijk hoor om, om als individu daar voortdurend tegen in te, tegenin te varen. Achteraf gezien. Uh zijn we met een hele kleine groep mensen in staat geweest... om ontzettend veel publiciteit te genereren via media en acties. En in die zin hebben we misschien steentjes in de vijver... van het vanzelfsprekende gegooid. Maar we hebben nooit strategisch heel lang nagedacht... of over de impact zitten nadenken. En misschien is de impact minim geweest. Wie, wie zal het zeggen? Feit is wel dat de idealen van toen een andere manier van leven in een maatschappij zonder sollicitatiedwang... en met een basisinkomen niet verwezenlijkt is. Erg, hè? <lacht> nee, hoor. Ik denk dat het nut gehad heeft. Alle rimpelingen die je kan aanbrengen... Of, uh, want dat zijn het eigenlijk, rimpelingen in, in het water... die hebben allemaal tezamen wel nut. En vele rimpelingen samen zullen uiteindelijk toch een golfje worden... En uiteindelijk gaat er toch iets veranderen. En dat, zo dacht ik toen niet. Want ik dacht, die golf die ik veroorzaak, of die wij veroorzaken... die gaat wat veranderen. En, en dat is niet waargebleken. Het was een rimpeling. U hoorde in het spoort terug het programma Luie Donders... verzet tegen het geldende arbeidsethos van de jaren 80. Samengesteld door Gerard Leenders en gemonteerd met Berry Kamer. Met dank aan Nienke Vijs, Jan Lorskens en Kees van den Bos. Na OVT vandaag, zoals altijd, de perstribune van Omroep Max... met vandaag de gasten Jeroen Krabé en later Arie Haan... Wij zijn er weer volgende week. Een hele prettige zondag en tot dan. Dag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Wij gingen niet speciaal met Joodse families om. Het was dan. Deze week in Dok de documentaire. De textielbaron is boos. En Twensnel heeft een soort eigen wijsheid.